Goedenavond luisteraartjes. Je luistert naar Kletspraat, uh... met ondergetekende ja, Pio. Ja, mensen, daar zijn we dan weer, hè? <lacht> ja, ja, nou, het is vandaag donderdag 23 april 2006 en de winter. Hé, nou jongens, het zonnetje schijnt, ja lekker hoor, het was nog niet eens koud vandaag. Ja, vanmorgen dan, maar de rest van de dag was het gewoon, uh, ja heerlijk. Ja, 15 graden, nou volgens mij was het veel, ja het voelde veel warmer eigenlijk. Gaatje of 20 leek het al. Het was gewoon lekker. Maar uh, ja, morgen vrij en dan heb ik... Uh, Natuurlijk het weekend en ons maandag ook nog eens een keertje. Dat is lekker. Er is Bobby, Gypsy Star, Els, Mascotten en nou ja, uh, ik denk Dirk er ook bij zit. Dreddred zit erbij en ik denk ook Operator en uh, ja... Tot acht uur hè. Ja. Yip, Star. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb de klok maar uitgezet. <laughs> Wat een getik op de achtergrond, dat, uh, dat vind ik maar niks. Nou, ja, vanmiddag nog even naar de tandarts geweest en naar de mondhygiënist. Nou, de tandarts uh, heeft geen gaatjes gevonden, gelukkig dus. Daar ben ik mooi vanaf. Leem het klotere was. Ik was uh, 3 euro en 10 cent kwijt voor het parkeren. En ik heb nog geen uur bij de tandarts gezeten. Ik geef uh, in totaal de tandarts. En de... en de tandarts was gauw klaar na 5 minuten. En de mondhygiëne is 20 minuten. Nou, nah, ik denk ja. de ene keer, Het kan wel lang duren. Dan moet je wel eens op je beurt wachten. Dan kan het zijn dat je een kwartier later aan de beurt bent. Ah, ben, godverdorie, drie euro tien volgende keer ga ik wel met mijn brommertje of op mijn fiets. Want dit vind ik gewoon niet leuk meer, weet je. Pot voor een dikke, uh, Ja, kijk, ik ben met de auto maar een Kwartiertje rij ongeveer, ja. En uh, <tie> ja, meestal ben ik wel veertig, ja, veertig minuten. Het ligt toch gewoon. kijk, als ze het dan dat ze mij moet behandelen, dan is je ook wel zo'n twintig minuten bezig, denk ik. Nou oh ja goed, dan is een uurtje, ja, 40 minuten, 20 minuten verlies. Maar ik vind het zo zonnig ik was tien voor drie. Was ik daar al, want ik wil altijd graag op tijd komen. Dus ik zorg altijd dat ik eh, niet op het laatste moment met de hak over de sloot binnenkom. Dus uh... ja, die wind ja. Maar het ligt er al naar. als je in de schaduw loopt dan voelt het vaak wel koud hoor. Uh, ja, dat heb je in de zomer dan niet. Dan is het al juist lekker in de schaduw. Maar ja, vandaag, vandaag over twee maanden, dan is het mijn laatste werkdag. Dan gaan we verlofuren in. En op 3 augustus ga ik officieel mijn pensioen. Dus dat ben ik mooi vanaf. Ja, alleen ja, hoeveel ik mijn dagen ja, ja. Ja, dat is het probleem, weet je. En ik ben nog alleen ook, dus ja... Zit je daar? Eh, ja, ik ga niet achter de geraniums zitten trouwens. Ik heb geen eens geraniums. <lacht> heb ik nog niet eens. Ik heb ze al in de tuin gehad. Maar eh, ja, ik heb één keer gehad als ze er een jaar overleefden. En dan worden ze steeds grilliger. Hè? Dus, uh, ja. Nou, mijn tuin, dat is een zootje op dit moment. Ik heb heel veel werk daarom. Uh, ik ga kijken of ik morgen vroeg vroeger wakker ben, zo, laten we zeggen, half zeven zo, en ik dan om zeven uur want de vuilnisman komt meestal naar achter al, en heb ik nog wat uh, karton in de tuin liggen, kartonnen dozen en zo, die moet ik eigenlijk nogal een stukje scheuren. En dan kan ik ze in de kliko gooien, en dan uh, zet ik de boer op straat neer. En ja, de jips die heeft vandaag de rekening van de tandarts betaald. Oei. Nou, ik had vorige maand, of een paar maanden terug... Ah, nog langer geleden, over februari al... Kreeg ik een incasso-bureau, een brief van een menische incasso-bureau. En daar bleek dat ik mijn... Uh, een is er niet altijd betaald. Ja, raar, want ik betaal altijd trouw. Altijd. Als ik zodra ik de rekening binnenkrijg, meestal betaal ik meteen al, want ik denk, daar ben ik er vanaf. Want ik moet toch betalen, dus ja. En ik ben trouw aan het betalen ook. Ik zal niet gauw geld lenen, maar als ik van iemand geld leen, ik betaal altijd op tijd terug. Altijd. Ik heb nog nooit uh, iets uh, dat ik geld leen en nooit terug, uh, want ik bedoel, dat is niet van mij. weet je? Dus nou, ik ben, zo zit ik nou heel mooi in elkaar. Maar goed, en dat heb ik ook met mijn rekeningen. Ik betaal meestal dezelfde dag nog. Soms kunnen we wel eens een dag wachten. Maar meestal negen eh, van de tien keer betaal ik de, dezelfde dag. al. Want ze moeten toch betalen. Dus ja, mijn tuin ook knap, Ja, inderdaad. Ja, heb ik in ieder geval wat te doen. Ik word gek van die mensen buiten. Ze staan dan wel aan de overkant, maar ik, ik kan ze gewoon horen praten. Ik begrijp niet waarom moet je zo hard praten. Ik bedoel, welke maart schelen waar het over Heb Het interesseert me geen reet. Dan heb je ook van die mensen die lopen dan met die mobiele rotdingen. Die mobiele rottelefoons lopen ze over straat. Ik heb een pleurenzijkel aan die dingen. Ja, het is dat ik ze nodig heb. Maar... Ik bedoel, ik heb een ontzettende hekel aan die mobiele telefoon... en dan lopen ze over straat en dan praten ze heel hard, weet je. Nou, dat is echt niet normaal meer. Echt niet normaal. En dan denk ik, waarom moet je zo hard praten? Ik hoef het niet te weten wat je allemaal te bespreken hebt met andere mensen, weet je. En dan hebben ze hem vaak nog op eh, Free, ook nog... dan kan je de andere partij ook horen praten... Ik denk, ik wil het gewoon niet weten, weet je. En ik vind het ook nog eens een keer ja, irritant. Hé, hey, Dirk Combini. Aha. Zo, ja. Ja, joh, ik vind het zo irritant. Ik vind ze de rot dingen. Ze hadden het alleen maar bij mobiel bellen en sms'en moeten houden. Geen internet op je telefoon. Hadden ze hadden nood op de markt moeten brengen. Ik heb er zo'n hekel aan. En de enige waar ik hem voor gebruik, ja, bellen dan. En uh, ja, ik gebruik hem meestal uh, puur alleen voor het nieuws of zo, voor het weer. En voor de rest me, om mijn kont roesten, wat je er allemaal mee kan. Kijk, ik heb Facebook er wel op, want ja, anders moet ik elke keer mijn computer aan en uit Maar nou, die staat er al drie jaar uit. Ik heb hem nooit meer gebruikt. Ik heb hem twee jaar gebruikt, kocht hem. Heb ik hem toen leefde Ingrid nog, toen, had ik hem... toen gebruikte ik hem eigenlijk al niet meer, vlak voor haar dood. Heb ik hem al eigenlijk niet meer gebruikt. Ik denk nou, wat ik op die computer kan, kan ik ook met mijn telefoon. Maar op mijn werk, of op straat, of weet ik het. Ik zal nooit uh, tijdens mijn werk op dat ding zitten. In de pauze even, even het nieuws lezen. Of het weer. En voor de rest zal mijn een, een, een zorg wezen, weet je En ik heb daar dus zo'n ontzettende hekel aan al die roldingen. Zoals uh, met die mountainbikes, ook, weet je, die, tenminste, mountainbikes niet. Ik bedoel, die, die uh, weet je, die dingen nou, die fatbikes verschrikkelijke dingen zijn nog. En iedereen die erop rijdt, bijna iedereen raakt heel asociaal aan mij. Of ze rijden mij op de stoep of tegen het verkeer. Nou, ik, ben, ik ben, ik had van de week uh, tw twee jongetjes, oh, gisteren wel nee, vandaag was het zelfs nog. Twee jongetjes en die gaan te bellen dat ze er langs moeten. En ik wou bijna eentje in een, om, een draai om zijn oren geven. Ik denk, nou laat ik het nou maar niet doen. Maar goed, <lacht> ik was wel in staat om dat te doen. En ik denk, eh, mag je mag geen fietsen of zoden met erop met die kutfiets van je, weet je wel. En het waren geen sadbikes eh, hoor, dat dan niet. Maar goed, ze reden wel over de stoep. En dan nog bij leuk dat ze langs zijn, Nou, echt niet. Ik ga echt niet voor je opzij hoor. Oh, wat vind je nou met een brommer? Ik ga gewoon echt niet opzij. Ga even, dan ga je maar lekker over de weg. Ze stoepen ze alleen voor voetgangers. Ik vind je rot dingen moet ze verbieden. Dat is dan makkelijk. Verbied alles wat, wat breider is dan een gewone fietsband. Want ja, dan nou hebben ze alweer... Eh, euh, euh, ja, ze mogen niet breder zijn dan 7 centimeter. Nou, als ze nou gewoon zeggen... Nou, zeg nou dat een gewone fietsband... 4,5 centimeter is ik zeg maar wat. Of 3,5 centimeter. Verbied dan alles wat breder dan die standaard wielmaat. Ja, dan ben je van alles af. Ik zou de dingen gewoon zeggen, dat mag gewoon niet meer, ja, klaar. Verbied al die, die roldingen. dingen. En trouwens, elektrisch fiets is helemaal niet zo gezond als ze beweren. Want je zet geen spierkracht. Dus je, je stimuleert je spieren ook niet, hè. Dus het helemaal geen zin. Je wordt er alleen maar zwakker door. Want ik had een collega die had ook een elektrische fiets. En dat ding had onderhoud nodig. Toen kreeg hij een leeffiets mee. Een gewone fiets. Nou, hij had er al moeten wennen, man. Maar ze heeft wat back af toen ik thuis kwam, zegt hij. En dan moest hij nog terug ook om, hem, om zijn fiets weer op te halen. Ja, ik denk ja, het is makkelijk voor ouder, of zo, weet je. Uh, voor, uh, ja, voor mensen die wat ouder zijn uh, oké, okay, maar voor als een jongere wat moet je met een elektrische fiets als je jong bent man, flikker op, kijk ik vind het toch wel anders als je bijvoorbeeld uh, op een platteland woont en je moet uh, 20 kilometer fietsen naar school dat je dan op een elektrische fiets rijdt dan kan ik me dan nog wat voorstellen, voorstellen dat scheelt een heleboel tijd nou, ja. en op een platteland rijden je bus ook maar één keer per uur of zo. Uh, daar hebben ze in Zeeland een mooie oplossing. Daar hebben ze dan een soort, uh, ja, soort minibus of zo. Die rijdt ook naar dorpen waar helemaal geen openbaar vervoer komt. En uh, ja, dat is natuurlijk wel uh, ja, dat ze daar nooit eerder op gekomen zijn. Maar goed, het is wel een mooi initiatief. Nou lijkt het me heerlijk om op het platteland te wonen. Voor mij hoeven al die drukte niet. Ik snap niet wat mensen nou leuk vinden aan een stad. Het enige wat ik aan een stad leuk vind, dat is een oude binnenstad... Een beetje rondkijken en zo. En voor de rest om op mijn kont roesten. Ik hou helemaal niet van grote steden. Hey, ik hou meer van uh, platteland, dorpjes. Met, uh, nou, zeg, 10.000 tien, inwoners. Tien en uh, ja, lekker rust. Ik hou van rust, weet je. Ik hoef al dat gemoer allemaal niet. Ja, je kan gewoon niet mensen. Ze... ze staan aan de overkant, hè. Dan heb ik mijn luiken open. Mijn, mijn, uh... Maar ja, als voor de ventilatie, dus die doe ik nooit zelfs winterstaans open. Maar je kan letterlijk alles horen, daarom heb ik de klok ook stilgezet. Want ik word er gek van, van dat getik op de achtergrond. En dat valt me meer op mijn hoofdtelefoon op, als dat je gewoon, zeg maar, uh, in de kamer zit. En valt dat meer op als... Uh... Met hun hoofdtelefoon dan zonder. Dat is heel irritant. Je hoort Letterlijk echt. Je hoort ze echt gewoon praten. Als dus mensen langs lopen. En dan blijven ze daar de hele tijd staan. Aude hoeren. Ik loop lekker door. man. ga ergens anders dan. Gezaai kan mijn kop. Ik heb er zo'n hekel aan. Ik heb een collega. Die belt elke dag. Nou, ik neem nooit op. Ik heb er geen zin. Het gaat altijd over het werk. Ik hoor meer klagen dan. Uh... Alleen maar klagen, klagen. Ik denk, oh, op een gegeven moment heb ik niet meer opgenomen. En die belt elke dag, hè. En ik neem niet eens meer op. ik heb hem nou op de vliegtuig staan, mijn telefoon. Dan kan niemand me bellen. En naachten, dan zet ik hem wel weer aan naar de uitzending. Maar ik hou niet zo van bellen, weet je. Ik heb een Ik heb hem alleen gekocht voordat ik bereikbaar ben. Maar niet voor oude vader. Daar heb ik helemaal geen zin in, weet je. Ik heb liever dat ze bij me langskomen. Dat heb ik nog liever. Dan, dan een telefoongesprek. Dan, dan zit je met dat, met dat klote ding. Dan zit je televisie te kijken, wordt ze weer afgeleid. Nou ja. Ik kan wel terugkijken, een week lang. Maar, eh, ja, ik. Eh, oh, eh, ze lopen eindelijk door. Hey, he, eindelijk, die zijn weg. Maar het klinkt zo hinderlijk op de achtergrond, weet je. Het is een. <tus> een nee, geen dynamisch, het is een. Nee, geen dynamische. Uh, het is een. condensatormicrofoon. Met een usb uh, dingen eraan. En hij is super gevoelig. Als ik maar even beweeg. en dat kabeltje hoor je zelfs gewoon. Hè, het is echt heel irritant. Zinri, hé hey, Zinri, Zinri. Wat, wat is er gebeurd? Ik los terug in de chat dat je Gekondoleerd als ik viel gisteren. Ik bedoel, dinsdag in slaap met jips en cpr. Ja, wow, dat wist ik ook niet. Uh, nou. Was dat gisteren dan? Ook oh, bij gisteren. Gisteren was het al woensdag. Oh, dinsdag ja, nee, oké. Okay. <laughs> ik wou net zeggen, het is al donderdag vandaag. Oh. Ja, joh. Ik hoop dat we een beetje goed weer krijgen... ...komen de zomer. En uh, Ja... Ik kan een uh, gaan fietsen. Weer lekker in beweging. Ik en uh, Ja, ik kan zoveel doen. Ja, vis. Ik heb wel een visvergunning... ...maar ik vis bijna nooit zo. Ik vind het uh, zonde van tijd weet je. Dan zit je maar op één plekje... ...naar je dobber te turen. Ja... Ik, vind het, ik, vind het, ik doe het liever met een paar mensen of zo, gezellig. Met een visclubje of zo. <laughs> dan doe ik dat nog liever. Dat je een beetje aanspraken hebt als in je eentje. En dan zit je dan maar naar die door te turen. Ik vind het geen kloot aan, weet je. En uh, ja, de andere kant, ja. Je doet het voor je plezier. Eigenlijk is het wel zielig voor die beestjes, weet je. Ja. Een haakje door je lip krijg ze ook geen pretje natuurlijk. Dus daar zit ik ook een beetje mee, weet je. Dan denk je, ja. <lacht> ik heb jaren, nou ik heb al een tijd niet meer gevist hoor. maar Soms al tien jaar niet gevist, dan krijg ik weer manie En dan ga ik weer vissen. Nou, en dan uh, een jaar dan uh, kijk ik er niet meer nog om. Ik heb een hengel, die heb ik al, nou, oh, ergens in de jaren 80, toch, toch, nee, jaren 90. Ergens 94 of 95. Misschien nog vroeger. Oké, ik heb hem nog, hè? Een hengel van 4 meter lang. Oh, ik heb nooit wat gevangen. Dan heb ik twee jaar gevist nog. Maar ook nog met mijn schoonvader. Nooit meer wat gevangen, vroeger wel. En uh, <coughs> ja, ik, het is ook zielig voor de vissen, inderdaad. Als je hebt gelijk. En Dredd vertelt dat hij uh, net terug is van de uitvaart van een vriendin. Nou, gecondeleerd Dredd Gekondoleerd, uh, Gecondeleerd, ja. Zodat het vervelende. Als iemand overlijdt. Dat is echt kloot allemaal. Ja. Maar ja het, ja, het is ook zielig in principe. Want je doet het voor je lol. Hè. En niet uh, uit noodzaak om te eten of zo. Kijk like als jij nou uh, niks te eten hebt. Je vist puur om, uh, om een vis te eten. Ja, dan is het toch weer anders. Ja. <laughs> dan is het gewoon uh, ja, om, om voor je voedsel uh, te voorzien, weet je. En dan ligt het toch even anders. Net zoals met die kalveren van, van, van twee weken uit, uit Ierland. Er worden kalveren, duizenden kalveren, per jaar naar Nederland uh, verscheept omdat zijn vaak nog stieren ook, want daar hebben ze niks aan voor de melkproductie. Nou, dat vind ik gewoon zielig. Ja, dan worden ze vet gemest. Er wordt alweer vlees. Ik hoorde gisteren op televisie, koeien meestal na vier jaar alweer geslacht worden. Ik denk, nou jongens, dat is ook geen leven voor zo'n beest. Ja. Ik ben blij dat ik geen vee ben, zeg. Geen vark of een koe of wat dan ook. Ik denk paarden nog het beste daarvan afkomen. Want die worden vaak gebruikt voor... Ja, maar ja, er zit wel eens een vent op je rug of zo. Of een vrouw. Die zit dan op je rug. dat lijkt me ook niet echt een pretje. Ja, die dieren die worden wat misbruikt, hoor. Kon je het Dierenslavernij. Ja. Dus even mijn blikje bier openmaken. Dus even kijken hoor. Lekker geluidje. Hè? Oh, heerlijk. <laughs> Het was ook wel weer bijzonder, zegt Dredd, om haar broers te zien. Die ik ook al tientallen jaren niet meer had gezien. Jeetje, ja. Ja, dat heb ik ook met begrafenissen. Daarna zijn mensen die ik tien jaar niet gezien heb of vijf jaar niet gezien. Ja, die zie je dan alleen maar op begrafenissen. Ja. Ja, eh, ja. ja, dat zou ik wel weer zo is, eh. Maar ja, voor, zoek, zoeken ze zelf ook meestal geen contact met bedoel, En soms, sommige kan ik het wel begrijpen. Ik neven en nichtjes willen nog wel eens verwateren. En zeker als ze buiten de stad wonen, dat begrijp ik allemaal wel, maar als je toch bij elkaar in de buurt woont. Vind ik het toch wel raar als ze geen contact hebt, uh, lijkt mij. Ja, toch. Ik bedoel, ik heb heel, uh, best wel... Uh, uh, zelfs familieleden die misschien maar een paar keer in mijn leven gezien heb. Ik heb achter, achternevens en nichtjes waar ik niet eens het bestaan van wist. Die zijn er ook. En zelfs die hebben kinderen. Dus ja als Kotter zegt. Een vleeskoe wordt vaak al geslacht na 18 maanden. Hier kun je nagaan. Ja, dan worden ze flink vet gemest. Dat ze lekker dik worden. Maar ja, en dan worden ze dan geslacht. Dan krijgen ze zo'n schietmasker. Ja, jongens, ik heb gezien op tv hoe ze vaak met, met varkens doen. Dan hebben ze zo'n soort. Uh, ja. Zo'n soort beugel en, en die duwt ze op te slapen. En uh, het is net zo'n uh, stethoscoop van een, een dokter, weet je. En in plaats van in je oren duwt ze tegen de slapen aan. En dan zit er een paar duizend uh, volt op of, of ampère. Meestal is het de ampère hè, die dodelijk is. En dan zie zo'n beest verstijven. En zijn in één keer dood. Hup, weg. Ja, het is hartstikke zielig eigenlijk, ja. Eigenlijk zou eens op die schouders moeten laten zien hoe er met die dieren omgegaan wordt. Moet je eens kijken hoeveel mensen er stoppen met vlees eten. Kijk, um, Ik vind gewoon een koe of wat voor beest dan ook. Die moet je wel, gewoon vrij kunnen rondlopen. En waarom zou je ze in zo'n klein rothokje daar, hoor, weet je. daar zal ik wel rondlopen. En... Uh, ja... En ik zeg, ja, uh, vroeger werd er veel minder vlees gegeten dan, uh, kijk, ik zie al een hier voor de deur staan. Ik dacht eerst dat hij vandaag werd opgehaald, maar dan komt er een, uh, het, is het, een uh, het is geen raaf, uh, een spreeuw, nee. Zo'n soort beest dus het lijkt op een raaf, kan niet op de naam komen. Een kraai, nee, ook niet. Het is, een, het is geen kraai, het is een zwarte vogel. Het is geen kraai en een kou. Het is een kou, denk ik. En uh, er zit van dat soort wattenspul spul onder die, die, ven, uh, die bankstel. En, en er zit die soort, het lijkt wel watten. En die zit eruit die, uh, te plukken met zijn snavel. Dat is wel slim hoor, die beest zo echt slim. En daar maakt hij dan een nest van. Wat lekker warm. Ja, maar dat wordt hiervan nog nuttig gebruikt. En <laughs> bouwt hij een nest van. Dat zie je wel eens op televisie, die Amsterdamse grachten, dat ze van uh, uh, afval een nest bouwen van plastic zakjes en weet ik het. En deze die maakt het van dat spul, uh, ze lijken wel een soort isolatiespul van, ja lijken het lijken net watten. Ik denk dat het een kou is ja, een soort van vogels, je ziet er tegenwoordig heel veel van ik weet nog bij de reiniging bij ons in de buurt zitten afvalverwerking. En dan zag je eerst heel veel uh, meeuwen. Uh, duiven ook wel meeuwen. Maar ook kauwen heel veel kauwen Van die zwarte vogels. Nou, dat is uh, ja, oké. Okay. Ja, jongens. Verspilling. Ja, uh, zegt, zeggen, er wordt ook heel veel vlees gewoon vernietigd. Gansen bijvoorbeeld, wordt opgejaagd in verband met de schade die ze aanrichten. Maar het meeste gaat naar de vuil verbranden, ja. Ja, maar ja, weet je, ja, moeilijk. Het is gewoon de natuur, hè? Vroeger had ze vogelverschrikkers, nou ja. Ja, ik weet wel dat ze bij de, bij de vuilverbranding... Nou, het is geen vuilverbranding hoor, het is een, uh, de Oord Haagse afval. Dat wordt in containers gedumpt. En er gaan dan 16 containers op één zo'n schip en die varen dan vier boten per, per dag naar de Rotterdam. En daar is wel een vuilverbranding. Vroeger al in Den Haag ook heen op de gaslaan. Dit is in de jaren negentig al gesloten. En eh, nou wordt alles afgevoerd met vier schepen per dag met zestien containers vol. Met Haagse afval. Eh, dus vier keer zestien. Nou ruik er maar uit hoe heel dat is. Dat gaat dan naar Rotterdamse vuilverwerking. En... Eh, daar wordt het dan uh, ja, gerecycled en een deel wordt verbrand wat ze niet kunnen gebruiken. Ja, dat gaat allemaal uh, de verbrandingsoven in. Gans, ik heb nog nooit een gans ja. gegeten. Wel eend, maar ik vond het niet lekker. Nee, ik vond het, uh, ik weet het niet, uh, ik, ik, ik vond niet lekker smaken Ik hou meer van kip. Kip, dat vind ik wel lekker. En het lekkerste vind ik een, een, een, een lekkere, vette kippenpoot. En dan met uh, paprika poeder eroverheen. Oh, dat is lekker, joh. Echt, ik eet mijn vingers erbij op. En weet je wat ik ook lekker vind? Gebakken lever. En, en kippenlevertjes Oh, man, heerlijk. Ja, de... Oh, dat geloof ik best wel. Ik heb nog nooit gons gegeten, maar ik, ik, ik heb het nog nooit gegeten. Ik, uh, ik heb ook geen idee hoe het smaakt. Nee, ik heb totaal geen idee. Ja, zo, zo is het maar net hè. Supervlees, ja. Dirk die zegt, eet geen vogels. Ja. Ja, maar het is wel licht verteerbaar, hè, vogelvogelten. Nou, varkensvlees, ja, ze zeggen, uh, het is onrein. <coughs> maar ja, als je ziet wat, er van, wat een rotzooi dat is, varkensvlees. Dus uh, als je een wondje hebt. Je komt in contact met rauw vlees, varkensvlees. Je hebt een wondje aan je vinger. Dan ben je de klos hoor. Ja, daar kan je behoorlijk ziek van worden. Het zijn alles eters, hè? die eten van alles. Als een boer dood in zijn stal ligt, dan wordt hij ook half opgevreten. Nou, lekker is dat zeg. Ze vreten echt alles, alles. Maar kip, kip is lekker, heer. Tenminste, vind ik. Nou, ik denk dat er een smaakverschil tussen een kip en een haan heel is. Ik denk dat je daar een verschil niet proeft. Ja. Ja, het zonnetje schijnt nog vrolijk, jongens. Dus ik ben blij dat het een beetje langer licht is. Uh. <lacht> Ja, ik heb eikel om donker, weet je. Ik vind het maar niks, die lange winters, korte dag. Het is dus om half vijf al donker, tot zorgens half negen, kwart voor negen is het donker. Ik heb er zo'n eikel aan. Ik haat het, en dan die kou, verschrikkelijk. Hij nee, geeft mij de voorjaar maar, dus lente en zomer, nou ja, de herfst. Vind ik ook wel nog wel wat hebben. Maar ik vind de winter helemaal niks. Ik heb een pleure aan de winter. Echt, maar ik haat het zelfs. Ik ben altijd blij. Als het eenmaal maart is. Oh, eindelijk zo eind februari. En maar maart. Dan denk ik, hè, zo. Dat gaat de goede kant op. Maar het heeft niet veel geregend de laatste tijd. Ja, maar als er af en toe een regenbuis is, niet zo erg hoor. Eén nou, keer in de week is een hele dag regen. Dat zou ik niet eens erg vinden. Of een stortbaar. één keer in de maand of twee dagen flinke stortbui, stortbaar. <coughs> ja, dat zou ik niet eens erg vinden. Je moet toch regen hebben. Zonder regen, ja. Hele. Maar ik denk wel weer dat we droge zomers krijgen. Hoor. Ja, maar ook, ook dat de dreiging ook groter is geworden terrorisme en uh, ja Rusland schijnt zich klaar te maken voor een oorlog tegen het Westen zeggen ze ja, we zullen het wel zien hm. ja ik hoop niet dat het gebeurt natuurlijk maar ik hoop het niet ja, als het gebeurt dan uh, spring ik voor de trein, ja, echt wel ik wil het gewoon niet meemaken dan doe ik het liever uh, spring ik zelf liever van de brug af of dat ik me laat uh, onderdrukken of zo, weet je. Dan maar. Uh... <laughs> de andere naar de andere wereld. Ja. Nee, dat gaat maar niet gebeuren. Nee, dan uh, gooi ik me echt van een brug af, echt. Maar goed, dan we gaan het daar mij niet over hebben. Maar. Uh... Ja, ja. Ik vind de auto's minder luidruchtig als vroeger. Dat is wel meer gewoon zacht gebrom. Vroeger hoorde je zegt. Echt... voor die Mercedes vroeger, dat hoor je nou ook niet meer. Hè? Je, echt, je kon horen dat een Mercedes was, een dieselmotor. Die oude Volkswagen kevers. Heel dat vaak wel een mooi geluid vond ik. Een oude kevertje, weet je Zo'n beetje, ja... Nee, ik heb ook nog nooit duif gegeten, nee. Maar ik vind een duif moet je niet eten. Ik vind het geen dier om te eten, vind ik. Ik, vind het, ik zie een duif meer als een huisdier. Die moet je niet eten. Nee. Die zit ook in vuilniszakken. Lekker fris. Dat ga ik echt niet eten. Weet jij wat er allemaal in, in, in die duif zit? Misschien zitten er ook wel pevels in. Of plastics. Of andere troep. Nee. Voor mij niet. Geen duiven voor mij. Duiven. Voor, duiven. Godverdamme. Maar ik vind, uh, ja, ik, heb, ik weet niet hoe een daar smaakt hoor, maar ik heb het nooit gegeten. Ja, ja kip. Ja, dat zei ik net al. Een gans, uh, geen idee. En hoe een musje smaakt weet ik ook niet. Hoe, nou, daar ben de gauw uitgegeten, denk ik. Ja. Ja, ja, ja. Maar die eend, gadverdamme, wat vies was dat? Ik vond het niet lekker. Het was maar een klein stukje. Ik denk nou. Laat mij liggen weet je. Ik zo laten liggen. Dus dat blief ik niet. <coughs> ik hou wel van vis. Vis vind ik wel lekker. Haring. makreel vind ik ook wel lekker. Van gebakken scholletje. Oh man. Water loopt in mijn mond. En uh, uh, bokking. Ja, ook haring en wat hadden we nog meer? Uh, garnalen. Garnalen vind ik ook lekker. Maar niet die Noorse, die grote dingen. Dus het gaat smaken om de smaakt nergens naar. Het smaakt niet vies, maar ook niet lekker. Nee, zit gaan geen smaken om, vind ik. Maar die Hollandse garnalen zijn wel lekker, vind ik. Het zijn niet eens echt Hollandse garnalen, want ze worden allemaal bij de kust van Denemarken gevangen. Lekker Hollands. <laughs> ja, Hollandse haring. Meet in Denemarken. Ja, ja. Oh, ja, die visserij ook. Je ziet de Scheveningen ook steeds minder hoor. Het stikt van de, van de uh, luxe jachten in Scheveningen. Die nemen gewoon dat hele Scheveningen over. Kijk maar daar in Duindorp. Alles, alle nieuwbouw is allemaal duur. Ja, dat is niet voor de gewone mensen die er normaal wonen. En dat doen ze expres. Ze willen gewoon al die oorspronkelijke bewoners wegjagen. Dan komen er van die kakkers uit Amsterdam of uit uh, Utrecht, die, die, uh, die kliek. Maar mensen mee met een goede baan die worden ingerold voor de gewone uh, bevolking. Daar hebben ze het eigenlijk wel zelf een beetje nagemaakt, moet ik ook wel eerlijk zeggen. Want uh, ja, af en toe er... gebeuren nog wel eens uh, vervelende dingen. Maar goed, de laatste tijd valt het geloof ik wel mee. Ik wil het goed al begrepen. Maar... maar het is altijd schoon, hè. Mensen houden allemaal een straatje schoon, hè. Dat is nog echt uh, ouderwetse. Je zult er niet gauw uh, afval uh, vinden of zo. Dan krijg je gelijk de halve straat op je nek. Van hé, wat is dat? Is, dat is niet opruimen. Nee, zo. <lacht> ja. <tossimus> maar hier ook, in de, hier, het is in heel Nederland, hè, heb ik gehoord. Hier ook, jongen. De, de straten worden elke dag schoongemaakt. Dat, echt, dat is echt waar. elke dag schoongemaakt. En dan kunnen ze wel zeggen: ja, dan moeten ze wel vaker schoonmaken. Hallo, ze komen wel elke dag. Ik zie elke dag mensen met een knijpertje lopen. En dan is het even schoon. En eind van de dag is het weer. En kleren Zouden, denk ik jongens, jongens. En we zien, ja, bij die boom hier. Ik dacht eerst dat het voor het grof vuil was. Maar ja, hier is alleen op dinsdag, nee, op donderdag grof vuil. Maar ze zijn niet geweest. Ik denk, nou jongens, lekker. Hè? Morgen is vrijdag. Nou, dan komen ze niet. En dan heb je maandag koningsdag. Lekker staan er die, die rotzij voor je deur. Ze bij die boom een bankstel neergezet. Nou, ik hoop dat er iets bij de buur op de grond valt. Boven. Uh, een drag die zich maar open had, een volière en een duivel. Vroeger er ook een postduivenwedstrijd mee en Volgens mij is dat leuker. Ja, dan opeten, ja. De hele nog een beetje plezier van, en die beesten hebben ook nog een goed leven. Die kunnen lekker rondvliegen, die zijn vrij. Die slapen uh, ja, in het hok slapen, zo dus alleen voor de rest vliegen ze gewoon lekker rond. Ja, joh. Ja, ik denk, morgen lekker vroeg mijn bed uitgehaald. Uh, ik ga het nu niet meer doen, maar ik denk dat ik het morgen ga doen. Ik, ik word doos uit de tuin. Ik had vorig jaar een zomer een hele grote tak van de boom afgezaagd. Ook beter van mijn kinderen wachten, maar goed. Ik mocht hij ook een stukken zagen. En doe ik dat hout gewoon aan de zijkant van de tuin. En laat ik het gewoon... Eh, ja, het gaat voorzelf, valt het uit elkaar. Ik had ook eens een keer wat takken liggen. En die vielen gewoon uit elkaar na twee, drie jaar. Dat hout gaat natuurlijk ook lekker rot, hè? En dan valt het zo uit elkaar, dus. We hebben nog... 22 minuten. Mm -hmm. Ja, laatjes. Ja, zit je dan met je goede gedrag, hè? Ja. Ja, ik zit te denken wat zal ik van het weekend gaan doen. Ik heb geen zin om bij je dag thuis te zitten. Dat ga ik niet doen. Ik, ik heb geen flauw idee wat ik zou moeten doen. Nou, ik ben jaar ben ik hier in de Heergeschaat, hier een raarzaak, hier vlakbij. 800 meter hier vandaan. Dat uh, was op, ook op uh, Koningsdag, dat was toen geloof ik vier, dat op een zaterdag of zo. Omdat het natuurlijk op zondag vier is, dus niet. Er was er een uh, <coughs> braderie. Van die uh, verkoop allemaal tweedehandspullen, maar nou, druk, druk. En het was een bloedheid, het was een warm ook. En toen had ik het heel erg benauwd. ik nou gelukkig geen last van heb, maar die uh, en dan had ik het benauwd. En het was warm. Het was echt niet normaal meer. Echt niet normaal. Dan denk ik, jezus jongens, ik denk, wat is dat? Nee, dat was uh, niet fijn. Nee. Ja. Volgende maand. Uh, ik weet niet, morgen mijn salaris krijgen. Maar volgende maand vakantiegeld. Oh, oh, oh. Voor het laatste, hè? Voor het laatste. Ja, ik ga natuurlijk nog van de komende maanden nog vakantiegeld van juni en juli. Zal ik in augustus wel krijgen, maar. Of tenminste eind eh, juni dan. Eh, maar ja. Geen vakantiegeld meer. Je krijgt wel van je AOW geloof ik. Maar ja dat is ook niet veel. Ik geloof iets van 1300 euro. Of veertienhonderd. Of, ja, of 1300. Vakantiegeld voor je AOW. <laughs> ja en, en nog mijn pensioen ook nog eens een keer. Maar het valt wel mee. Ik ga niet zeggen hoeveel het is maar. Oh, dat is wel van te leven. Het is... Nou, uh... oh, het, het is niet slecht. Alles bij elkaar opgeteld dan, hè. Kijk, als je alleen AOW hebt, nou... Dan heb je het niet breed, hoor. Dan moet je echt ook dubbeltje omdraaien. Het die hoge huren tegenwoordig. Maar, uh, nee, joh. Als je alleen van AOW moet hebben... Ja, misschien krijg je nog een subsidie van de gemeente, of weet ik veel, van sommige dingen. Huurtoeslag. Uh, Al die geheim. Ja, Ik vind, dat, ik vind uh, ja, net als met die ziekenkosten, die ziekteverzekering. Nou, het is niet normaal wat ze moet betalen. Ik krijg daar bijna niks voor terug, hè. Ik krijg daar bijna niks voor terug. Dan wil ze ook nog die uh, eigen bijdrage ook nog eens een keer. Uh, nog een keer verhogen, ja, we kunnen niet ondergang blijven. Het... Ja, anders was het onbetaalbaar. Nou, het is al onbetaalbaar. Ik vind het niet normaal. Echt. Weet je? Ja, we moeten minder kinderen nemen. Nee, maar ze bouwen wel die steden vol. Dan moet je ook geen uh, steden meer, ja, niks meer bouwen. Gewoon, ga je maar emigreren. Als er geen ruimte is, ja, sorry. Ga maar lekker naar uh, Canada of naar Zweden. Ga daar maar lekker wonen dan. Sorry, er is geen ruimte meer. Doei. <lacht> ja jongens. En dan zeggen ze. Ja, we moeten maar weer meer kinderen nemen. Ja, hallo. Waar moet je ze plaatsen? Er is geen ruimte. Nog even. En Nederland is één grote stad. Het is helemaal dichtgebouwd. man, dat is niet normaal meer. Vroeger jongens. Zelfs in de stad zelf was er nog meer ruimte als nu. Alles bouwen ze vol en het is niet alleen hier in Den Haag. Maar overal, overal wordt alles volgebouwd. En of het er mooier op wordt, nee, ik vind wel niet. Van de jaren zeventig bouw, verschrikkelijk. Wat lelijk is dat ze. jaren zestig en zeventig, verschrikkelijk. Het ziet er niet uit. <coughs> Sommige woonwijken hebben ze best wel mooi huis hoor, ik bedoel, het een beetje meer jaren dertig stijl. Maar ja, zo in het algemeen vind ik nieuw bij al dat glas en beton. Ik ken het niet, maar je vindt de flet, uh Ja, oké, okay, het ligt er al. Je hebt er soms wel mooie bij, maar af en toe dan denk ik, nou wil je daarin wonen? Nou, zo'n lelijk gedrocht. Want 300, 400 meter hoog. <lacht> ja, ja, ja. Ja, dan willen ze hier in Den Haag uh, twee torens van 230 meter bouwen. Nou ja, ik vraag me af of wat voor nut heeft. Want uh, de mensen moeten ook hun autootje kwijt. moeten ze weer een grote parkeergarage gaan bouwen onder de grond of zo. Ja, ik vind het niet mooi, hoor. die lelijke hoogbouw. Ik vind het echt, het, het boeit me niet, weet je. Nou, tot, tot, uh, zeg maar, tot de oorlog. bouwden ze nog prachtige gebouwen. Maar daarna is het alleen maar minder geworden. Vanaf uh, zeg maar de Ja. Uh, ja Na de oorlog, zeg maar. Is het alleen maar. Uh, ja, glas, uh, beton. Ik ken het niet mooi vinden. Ik heb het ook nooit mooi gevonden. Zeg maar die klassieke bouw maar uit de 19e eeuw of zo, weet je, dat vind ik dan nog wel mooi. Of de Dat vind ik ook best wel mooi. Maar daarna, na de oorlog, van mijn bagger. Nee, ik ken het niet uh, mooi vinden. Ik heb nog een kwartier om vol te kletsen. Een kwartier nog zeg, jezus. Ja. Ja, luidjes. dat ik dinsdag moet ik naar het ziekenhuis. Voor, uh, als ze mijn longen meten. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb het nog steeds niet echt benauwd uitgehaald, hoor. Dus ja, dat valt me tot nu toe nog wel mee. Moet ik eerlijk zeggen. Ik heb meer last van mijn voet, van mijn linkervoet, als van mijn ogen. Hoi, ik blijf eruit te gapen, joh. Maar nou, ik heb hier een lekker biertje in mijn handen. De klokbier van Grols, Koninklijke Grols. Ja. Dat drink ik al jaren. Ja, die goedkope bier, vinden niet... Ja, die soetenbrauw, die is ook nog wel te drinken. Die valt ook nog mee. Maar al die andere merken, die goedkope troep, man. Het is niet te zuipen. Mensen drinken het niet omdat ze het lekker vinden, maar omdat ze alcoholverslaafd zijn. En als ik iets niet lekker vind, alcohol of niet, dan drink ik het ook niet op. Dan moet ik het niet. Ja, man. Ja, die hele dure bier vind ik wel zonde van mijn geld. Dat vind ik ook wel, eh, maar ook weer niet. Als ik lekker wil drinken, echt voor de lekkerste... Dan neem ik het liefst een hertog Jan of zo, weet je. Of, of port vind ik ook lekker. Port. Zot eh, sterker, 19%. Nou, dat ken ik ook nog wel. Eh, of vieux, of martini of zo. Vieux. Dat is 16% alcohol. Dat vind ik ook nog wel lekker. Ik zoek alleen nog een lekkere vriendin met Een beetje mollig. Een beetje vlees, waar je ik een bijten. Ja. Dus dames, als er dames zijn. Van een beetje mijn leeftijd of iets jonger, mag ook. Ja, niet te jong. Maar zo'n zes jaar jonger is als ik, mag het ook. Eh, ik hou van grote tieten, dikke konten. En, en een, lief, een mooi smoeltje. Ja. <laughs> ja, ik zeg gauw eerlijk, ik val op grote tieten. Dus ja, dat zeg ik gewoon eerlijk, weet je. ja, proost en mascotte. Nou, ik hou van grote tieten, ja. Het hoeft ook weer niet extreem groot, hè. Nee, dat hoeft nou ook weer niet. Ze dus moeten niet in de weg gaan zitten. Want als ze achterop de fiets zit bij me, dan, dan, dan heb ik weer geen ruimte. Dan moet ik helemaal voorover bukken. Dan ze die titel op me gerust. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, meisje Ja, ja, ja. Maar ja, goed. Tjoe, joh, joh, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> Dus, ja. Nou, dan komt Treintje met zijn scooter aan scheuren. Die rijdt wel zeker 50. Terwijl je met maar, maar 30 in de straat maar rijden. Maar goed, maar goed. Ja, mensen. Ja. ja. Wat ik van de zomer ga doen. Ik heb geen flauw idee. Ik weet het allemaal. Ik zie het allemaal hoor. Wat dat betreft leef ik een beetje met de dag. Weet je hoe ik me voel. Uh, ja, ja laatjes. schreef schrijf zelfs even de Radio aan, dat mee kan luisteren. Uh, ik heb een heleboel dingen teruggevonden, bij mijn wachtwoorden, die ik kwijt was. En dan heb je dan zo'n uh, ja, zo backup van Microsoft en die vond ik mijn oude e-mailadres weer terug. Alleen ik kan niet meer e-mailen, maar ik kan wel de gegevens van alle sites die ik bezocht heb waarvan van jaren terug is. En als ik dan op dat oogje klik, dan zie je de wachtwoorden staan. Die heb ik opgeschreven allemaal. Ik denk, was dat makkelijk? Er zijn dingen bij die ik echt kwijt ben. Daar baal ik van. Ik heb niet alles teruggevonden, maar wel best wel veel. Ik denk, hé, hey, dat is zo handig. En eh... Uh, ja. Dus...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 ja, Joe Carolinci. Ja. Oh, oh, oh. Ja. Pipa de pip. Pipi, pipi. Wat is het stil op de chat? <lacht> oh, ja, pio, Ja, pio, Ja, zeg het eens. Nou, well. dames en heren, hier volgt een speciale uitzending van de overheid. Hier is, uh, hoe heet die man ook alweer? Vroeger had je dan, uh, uh, hoe heet die ook alweer? Uh, Meester G.J.B. Hilterman. Dat is koren op de molen van de Sovjet-Unie. De toestand in de wereld met, uh, hoe heet die man ook alweer? Oh ja. Hm. De toestand in de wereld. Hier is de avond op heel in. Hier is de toestand in de wereld met G.E.B. Hilterman. Goedenavond, dames en heren. Dit is uh, koren op de molen van de Sovjet-Unie. Welke koren op de molen van de Sovjet-Unie? Ik heb nog nooit gezien dat ze in Rusland een eindig grote molen hebben. En dat ze daar dan koren gaan lopen, maar, misschien is wel wiet. Ja, kijk die, die, die, die, die, die, die, Oh Jezus. Ja, die, die, Dames en heren. die, is hij weer. Yo. Ja, jongens, zon schijnt nog steeds, het is alweer, uh, kijken, oh, nog zeven minuten, oh, o, uh, uh, uitzending alweer oh, oh, oh, oh, oh, voor mij, zo even mijn vliegtuigstand uitzetten, mijn telefoon, zo, De, voilà, daar denk ik, nou, toch niet meer gebeld. Geen meldingen. Goed zo. Ja, maar ik moet een Oh ja, kijk, kijk, kijk. Dan zetten we die weer uit, die vliegtuigstond. Poep, poep. En dan doet mijn Wifi het weer gewoon. Haha. Oh, oh. Zo, dan gaan we even eens kijken. Oh, kijk. Dingen zitten luisteren, ik kan even. Geluisterd, ik moet nu weg. Groetjes uit Gisland. Oké. Okay. Groetjes. Uh, ja. Groetjes terug. Ja, uh, Danny had net mezen te luisteren. Oh, lees ik net op de chat en een groetjes terug, gezellig, gezellig, gezellig. Ik heb zeker aan die AI, uh, weet je, er zit er steeds tussen. Weet je, ik heb geen dingen. Dirigent Tilson Thomas overleden, die ken ik niet. Daar heb Nederland achtergesteld, ja. Laat ze dan lekker, dan wel een keer, ja. En dat is behandeld door Europese Nederlanders. Ja, ik vind het ook raar hoor. Ze kennen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen werkloosheidsuitkering en is er geen kindgebonden budget. Middelbare scholen voldoen ook niet aan de eisen van de medische zorg, staat onder druk. En wijst op discriminatie en schenning van artikel 1 van de grondwet. Ja, het zijn ook Nederlanders. Ik vind het raar hoor. Ik bedoel, het zijn. Waarom maken ze die landen dan niet uh, gewoon, maken één land van? Als ze uh, dan hun eigen bestuur. Uh, waar moet je dan. Weet je waar, waar ze die. die uh, uh, Antilliaanse eilanden alleen maar voor. Uh, alleen maar voor hebben gehouden, die uh, Nederlandse gedeelte. Dan mocht er hier uh, oorlog komen, dan gaan al die politici en mensen met geld allemaal daar naartoe. En dan als het volk lekker hier stikken. Weet je? Nou ja. <laughs> en uh, daar hebben ze het alleen maar voor gemaakt. Uh, ik vind dat uh, dan moeten ze gewoon uh... ja, ik vind uh, gelijke rechten klaar. Het zijn ook Nederlanders. Ja, toch? Uh, ik vind het raar hoor. Ik bedoel, uh, huh? ik zat nog even te eten. Jaap zegt Zinri. <laughs> Ja, ja. Het eten, ja. Ja, eet smakelijk, Sienri. Eet smakelijk. Maar ik vind het raar. Dus uh, je gaat toch ook uh, de Waldeilanden niet uh, achterstellen. Maar nou, dan doe je het ook niet met, uh, met een, een Nederlandse bijzondere gemeente. In, in een Nederlandse, uh, oh, Caribische gebied. Ja, toe. Ik vind het raar dat ze daar geen uitkering krijgt. Het is toch ook Nederland, wat is het nou? Voor een zootje, jongens, dat kan toch niet? Ik vind het raar hoor, ik vind het echt heel raar. En ze zitten ook niet in de kamer hier, weet je. Ja, ze hebben een eigen regering, maar ja, ze moeten wel de wet houden die hier gemaakt worden. Dat vind ik ook zo raar. Ze hebben niet dezelfde rechten... maar wel dezelfde plichten. Dat is toch idioot? Ik zou ze vrijstellen van... Eh, omdat er al zo weinig mensen wonen. Vrijstellen van eh, dienstplicht. Dat is alleen maar geld voor Nederland... maar niet voor de Antillen of zo. Hè? Want er wonen al... niet zo heel veel mensen daar. Ja, waarom zou ze dan... Ja, daar blijft helemaal niks meer van over. <laughs> ja... Ik ben... Uh, ja, nog eens nog een paar minuten. Dan gaan we aftellen. Dan uh, komt straks Sindri om acht uur. Van acht tot tien. Ja. Hoe heet dat programma nou? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, Het ligt op het puntje van mijn tong. Maar ik weet het even niet meer. Af en toe ben ik ook weer weg kwijt hoor. Uh, en dan hebben we dan van tien tot elf... Hebben we Dirk... Met van alles en nog wat. Of zo. Uh, ik weet niet meer over dat programma. van. Uh... Ja, Nederland is ook raar. Het ja. is een achterlijk land. Wat dat betreft Nederland. Nee, ja. België is misschien ook niet alles hoor. Ik bedoel, hou me te goede. Ja, welk land. Zweden, misschien is Zweden wel wat. Ja, het is wel jammer dat dat zo lang... Donker is in de winter en het koude, kouder is dan hier. Dat vind ik wel jammer. Als, uh, ja, als het klimaat wat warmer was gelijk, zou ik wel in Zweden willen wonen. Ik denk dat dat wel goed hoeven is, goed leven daar in Zweden. Alleen moet je de Zweeds leren. hè. Uh, de knoe de knekke breut, knekke breut, knek breut. Je, uh, knoe, je, uh, uh. uh, lekker rol. Lekker rol, ja la la la, li, la la dames en heren uit Zweden, ja la wat is dat voor een dingelingeling? Tingelingeling, tingelingeling. wat is dat voor een ding? Tingleingeling, En hey, waarom doet hij niks? Hé, hey, dat is raar. We zit op de browser te klikken. Oké, okay, mensen, bedankt voor het luisteren alvast. En zij zeggen, tot volgende week allemaal. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier met Sindri en met Dirk straks. Bye-bye, zwaai-zwaai, toedaloo.